Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israëlische marineschepen naderen de pro-Palestijnse activisten die met boten onderweg zijn naar Gaza. Dat melden de actievoerders aan persbureau Reuters. Aan boord hebben de activisten een noodsituatie afgekondigd. Wat dat in dit geval betekent is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat enkele opvarenden reddingsvesten dragen. De activisten verwachten dat ze binnen een uur worden onderschept. en Daarmee wordt dan verhinderd dat de activisten de kus van de Gazastrook bereiken. Israël waarschuwde eerder dat de vloot met activisten moet omkeren. In Marokko zijn bij demonstraties ruim 400 mensen opgepakt. Ze gooiden stenen naar de politie en staken gebouwen in brand. Al dagenlang zijn er protesten door jongeren in Marokko... Ze willen betere gezondheidszorg, beter onderwijs en een einde aan corruptie. Bij het geweld raakten 263 agenten gewond. Er zijn meer dan 140 politieauto's beschadigd. In München is een tweede dode gevonden na de dreiging... waardoor het oktoberfest gesloten bleef. Het gaat om de 90-jarige vader van de man achter een dreigbrief... die zelf ook dood is. De vader werd in het huis gevonden dat in brand werd gestoken. De politie gaat uit van een familiedrama. Op het terrein van het volksfeest werden geen explosieven gevonden. De glasfabriek in Maastricht gaat begin volgend jaar dicht. Ruim 200 medewerkers verliezen daardoor hun baan. In de fabriek wordt wit glas gemaakt voor bijvoorbeeld potten en flessen. Volgens het bedrijf wordt er op dit moment meer glas gemaakt dan dat er vraag naar is. Voedselproducenten kiezen vaker voor andere verpakkingen als blik en karton. Vorig jaar moesten ook al bijna 100 medewerkers vertrekken. De Amerikaanse eigenaar van het bedrijf in Maastricht sluit de laatste twee ovens in januari en maart. Het weer vanuit het westen volgt bewolking vanavond, maar het blijft droog. Vannacht koelt het flink af met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Welkom luisteraars, we bij weer een aflevering van Pop Boulevard hier op ZFM Radio. In deze aflevering gaan we eens uh, gaan luisteren en uh, wat kijken wat we over John Lennon kunnen vertellen. Maar we gaan ons vooral richten op uh, zijn Beatlewerk. Of misschien een andere aflevering, zijn solowerk. En dat ga ik natuurlijk uh, samen met Piet doen. Piet, welkom. Ja, Pim. Leuk dat ik hier uitgenodigd ben. En ik zag dat je hebt ook weer een hele mooie lijst inderdaad. John Lennon, zijn Beatleperiode. Ja, dat... Uh... Wat we, wat we net zeiden, we hebben George Harrison Beatle periode gedaan. Uh, George Harrison Solo hebben we gedaan. Ringo Solo. Ringo Solo, ja. Was natuurlijk niet zoveel van vertellen. En Paul McCartney weten we eigenlijk niet meer. Dat zal ik eens opzoeken. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met uh, een, een nummer van John Lennon. Ain't She Sweet. Want eigenlijk uh, de uitvoering van Ain't She Sweet markeert het begin en het einde van de carrière van de Beatles. Ze namen het nummer op in Hamburg voordat ze een platencontract zelf hadden zelfs ja en opnieuw in 1969 tijdens de Abbey Road sessies als dat nog past hier aan het eind misschien moeten we die dan ook eens draaien ik heb ook uh, live at the BBC waar, de, waar okay. ze dat spelen Aha, wat leuk mooi ja, ik vijfie. heb volgens mij de uitvoering die uh, in 1960 opgenomen ja nog met Pete Best op drums ja, heel oud ja he was een lousy drummer hè zijn Ja, ja en nam nooit een blad voor de mond ja, het is, het is ook leuk, want uh, door de lokale producer Bert Camford. nou, die kennen we natuurlijk allemaal... Vertel. is toen de plaat uh, uh, opgenomen, ja. Vertel eens, wie was dat? Het, hij was de producer eigenlijk, ja. Dus via hem heeft uh, Tony Sheridan uh, een aantal nummers opgenomen. Maar de Beatles mochten ook één, twee nummers hè, opnemen. En een daarvan is nu, gaan we horen, Ain't She's Sweet. Het leuke is dat... Uh, John was toen 21 jaar, hè? Dat het nummer komt uit 1961. Maar 21 jaar en dan zo, uh, zo mooi kunnen zingen. Knap hoor, ja. ja en uh, nog even helemaal bij het begin beginnen. Uh, heb jij een favoriet als we McCartney en Lennon vergelijken? Ik denk toch wel Paul McCartney, ja. ja veel melodischer. En uh, uh, wat we later ook zullen merken... dat Paul McCartney was uh, meer gericht op de piano dan John Lennon. Ik vind de piano vind ik een heel mooi instrument eigenlijk, hè. Ze zeggen altijd Lennon was een beetje de, de edge, de, de, de, de, de peper in de muziek. De, degene die het allemaal een beetje ja, spannend okay. maakte en kon, later natuurlijk controversieel. Ja, zeker. Ja. Dat is ook interessant als je dus de solo-carrières bekijkt. Ja. Dat dat je denkt, wat, wat is er overgebleven van, van het talent? Nou, dat is misschien wel sterk gezegd, maar dat ze toch echt niet zonder elkaar konden. Ja, ze gingen andere wegen, inderdaad. Ja, ja. Dan gaan we weer praten over waar de Beatles zo goed inderdaad waren. Kwamen het door die twee? Of kwamen het door de totale eenheid? Kwamen het door een muzikale genieën? Uh, ja, een ja, mix, mix van die twee. Mix, ja, ja, van alles in verschillende, ja. verschillende inbreng. George Martin is denk ik ook een hele belangrijke geweest. En natuurlijk ook de technicus, ook een hele belangrijke geweest hè, Emery. Ja, George Emery. Ja. Want ik heb gisteravond nog een YouTube-verhaal gekeken over Sargent Peppers. Daar komen het ook een beetje allemaal weer voorbij en zo. Dat, ja. Je zag alleen maar foto's, maar het was wel een leuke ja, toelichting op hoe het gegaan is, wat er allemaal gemaakt is en zo. En dat. Het ja, was leuk om te horen en te zien. Ja. ja. Maar daar heb je George Martin was toch wel belangrijk. Ja. Absoluut, absoluut. Die heeft het ook uh, met Lennon wel uh, af en toe aan de stok gehad, hè? Die, die had heel yes. veel moeite om John Lennon's muzikale ideeën te vertalen. Oké, okay, ja. Yeah. Omdat John Lennon pakt niet zozeer vaak in, als hij iets wilde uitleggen van waar hij naartoe wilde, yeah. Niet echt in muzikale termen, maar meer in een soort poëtische termen. Je ja, ja. moet het, het zaagsel van het circus moet je hier, moet je ja. kunnen horen. Ja, voor de Benefit of Mr. Kai bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, ja. Of het moet lijken alsof ik uh, iets van boven op een berg uh, ja. Uh, <laughs> schreeuw. En, uh, ja, ga er maar aan staan. Maar dan hoorde ik ook dat die uh, Emmerich, die, die uh, technicus, ook heel veel gedaan heeft proberen die ideeën van John uh, te verwezenlijken, ja. Absoluut, ja. ja. En dat is knap. Maar goed, hier komt dus uh, AC Sweet uit 1961 alweer. en nou, dan blijven we een beetje in de beginperiode met uh, Please Please Me. Ja, wat aardig is van Please Please Me, dat het zeg maar een van de kwaliteiten van uh, John Lennon uh, illustreert. Namelijk dat hij, als hij iets hoorde van, dit is een leuk nummer, ik ga iets in de trant van, puntje, puntje, schrijven. In dit geval schreef hij iets in de trant van Roy Orbison, dan lukt hem dat ook. Daar nou moet ik er wel bij zeggen, Please Please Me is geschreven als een heel langzaam nummer, een soort uh, een beetje met die uithalen uh, als als Orbison ook deed ja. om een beetje in die sfeer te blijven. En later is dus besloten van dat is eigenlijk te langzaam. Vooral George Martin zei van we, we gaan dit een sneller. beetje, we okay. gaan dit sneller doen. Ja. En uh, met, dit, uh, met dit resultaat. Maar het is toch wel goed om mee te beginnen, ook omdat het natuurlijk op een dubiet LP staat. Het is een hun eerste hit. Ja. Love Me Do, eigenlijk, maar kun je over reden twisten. Maar... En ook een ja. ander dingetje, wat Lennon ook zegt, dat, dat hij graag dat, dat wordplay, dat hij graag met woorden speelde, dat please, please me, dat heeft hij geloof ik ook van uh, uh, qua tekst dan van uh, Little Richard. Oké, okay, ja. Dat, yeah. uh, dat please me is natuurlijk al een beetje een, een pikant iets van, yeah, uh, de, please me. uh, yeah. met een erotische achtergrond. En dat. Uh, Please, please, dat vond hij lollig. Dus, ja. Er zat gelijk al uh, veel Lennon in, in dit nummer. Is het een goede gitaarspeler? Lennon? Ja? Yeah. Nou, het was uh, een ritmegitarist. Dat ritme. is meestal. Dat uh, ja. ja. krijgt nooit zoveel aandacht. Het is wel heel, heel specifiek. En, uh, ik weet niet. Lennon lijkt me niet iemand die, die oefende. Zoals bijvoorbeeld George Harrison. Hè. <laughs> nee, dat was gewoon. Uh, dus, maar hij deed met weinig uh, bereikte hij veel, want... Ja, klopt, ja. Ja, ja, hij heeft... ja, ja. ja, En natuurlijk de harmonieën samen met Paul, ja. ja. Er zit in Please Please, maar zit ook wel wat mooie harmonieën natuurlijk, hè? Zeker, ja. zeker. Ik vond het wel opvallen dat... Uh, uh, John die stond altijd apart achter een microfoon. En Paul en George stonden er bij de andere microfoon, ja. Ja, dat was een beetje zo gestaged, denk ik, hè? Denk Misschien je? was dat het ja. door Brian Epstein, die... Uh, ja, dat was... Uh, He, hij heeft zo van nagedacht, denk je? Ja, het was natuurlijk omdat Paul links handig was, kwam dat, dat beeld, ja, okay. dat een fantastisch mooi beeld op, twee van ah, gitaristen links, ja. die he, met hun gitaren naar elkaar toe ja. en Lennon dan, uh, min of meer als groepsleider nog, uh, apart. Ja, toen de tijd wel, ja. Ja, ja. ja, want ze kunnen wel een extra microfoontje betalen, zou je denken. He? Daar zal het niet aan gelegen hebben. Nee. Nee, dat was echt puur om het uh, goed eruit te laten zien. En, uh, ja het zat, hun geluid was uniek, maar ook hun beeld in, in, heel veel, in heel veel opzichten, ook zoals ze op het podium stonden, was natuurlijk, ja. was natuurlijk heel uniek. Ja, ik heb wel begrepen, ze waren eigenlijk de eerste die niet één solozanger hadden, maar die meerdere solozangers hadden. Alle vier, ja. Ja, alle vier, Ja, ja alle drie. Want uh, Star heeft toch ook al vrij snel uh, vanaf het begin gezongen. <laughs> ja, don't bother me uh, en yeah, yeah, okay. ja oké. Vanaf een debut ja. al. Uh, debuut LP staat al. Uh, een, ja. Zingt hij al? Ja. Ik denk Boys, hè, staat erop. Ja, die stond erop. Ja. Ja, Boys and Chain. Ja. Oké, okay, please, please me, van de eerste LP. Please, please me. Van de eerste LP uit ook uh, 64 of zo? 62, als ik me niet vergis. Nee, dat kan niet. Ze zijn in... Uh, voorjaar 62 zijn ze, uh, hebben ze hun eerste hit gehad. Ja. En ze mochten... In het najaar mochten ze terugkomen. Ja, ik ga het opzoeken. Zonder opzoeken. Piet Best. Ja, we gaan het even opzoeken. Nou, het staat hier... Uh, het is recorded op van television studios. Oh nee, het nummer is ook in hun eerste grote optreden, uh, televisieoptreden. Dat nummer, dat, die show heet het Thank You Lucky Stars. Ja. En dat is opgenomen op 13 januari 1963. Oké. Okay. Ja, het is ook bijna 62, dus... Goh, waarom kom ik dan naar 64, ja. Nou, misschien een mooi bruggetje, omdat uh, het volgende nummer, I Feel Fine volgens mij een hele grote hit, uit 64 is. Dat is al een hele paar zeven uh, mijlslaars uh, verder, stappen ja. verder. Nou, ik denk het wel meevallen. het uh, <tosses> ja. waren natuurlijk een, een solo bandje in de tijd. Een solo bandje, sorry, ik bedoel een single bandje. Singles uitbrengen. En ja, de LP's waren minder belangrijk, denk ik. Hoewel ze natuurlijk wel twee keer per jaar een uh, album uithouden geven. En daartussendoor nog wat uh, uh, singles, ja. Maar I Feel Fine ik vind ik zelf een heel mooi nummer. Toch eigenlijk wel... Uh, Volgens mij is toen mijn Beatle-periode begonnen, ja, denk ik. Ja, ja prachtig nummer. Ja. Dat schijnt ook een riff te zijn waar dat op gebaseerd is, hè? Over, over inspiratie uh, gesproken, wat het ja. net over hoort. En er komen nog veel voorbeelden, maar... De riff I Feel Fine is ook wel okay. ergens uh, vandaan gehaald. Ja. Uh, althans, geïnterpreteerd. En dat nummer, dat kun je opzoeken, dat... Uh, dat is gewoon op YouTube uh, te horen. Oké, oké, okay. ik, okay, ik, yeah. uh, ik zie de link. Yeah. Het is een, blue, een riffgedreven blues-gebaseerd nummer inderdaad. Maar het is de achtste single van de Beatles. En het werd opgenomen tijdens de opnamesessies voor het album Beatles for Sale. Hoewel het wel als een single werd uitgegeven. Het nummer uh, van Ray Charles, What I'd Say, dat heeft ook een, uh, over, over inspiratie gesproken. Yeah. De drums van I Feel Fine, die zijn daarop gebaseerd. Oké. Okay. Dat, ja, dat is ook een soortzelfde ritme, of het nou een beetje Latin-achtig ritme. Ray Charles, wat zei ik What I'd say, what I'd say, ja. Yeah. Ik heb ook al eens gelezen dat eigenlijk de eerste nummer was waarin een gitaar vervormd werd. Ja, de feedback. Ja, ja, de feedback, vlak voor een, een box, ja. ja dat vond je ook zo mooi, ja. ja. Dat als er wat geks gebeurde, is toevallig in de studio, ja. zoals het, het ons altijd vertelt, dat zo'n gitaar even gaat, uh, gaat resoneren omdat hij te dicht bij de versterker staat. Ja. Dat ze onmiddellijk zijn, ja maar dat, dat, dat willen we, we gewoon op de plaat hebben. Ja, ja. Nou, dan gaan we dat uh, nog eventjes het reproduceren. Denken, nee. dus de eerste, uh, ze hebben natuurlijk veel primeurs, de eerste feedback, uh, ja. eerste gitaarfeedback hebben ze. Ja, okay. Hebben zij ook uh, op de plaats gezet met dit ja. nummer. Ik, ik vind wel inderdaad, je ziet er echt er, er steeds weer een progressie. Hè? Ook met Please Please Me beginnen en zo, With The Beatles en zo. Dus echt die progressie zie je wel zitten, ja. Dat vind ik ook zo knap van ze. Hè? Dat ze zichzelf, zichzelf steeds opnieuw uitvonden en steeds beter werden eigenlijk. Hè? Zeker. Of zouden ze ook door de tijd gedreven zijn? Ja, wat bedoel ik daarmee? Dat ze... Ja, ze gingen natuurlijk stoppen met optreden. Dus ze kregen veel meer tijd voor uh, in de studio. Veel meer om na te denken. Veel rustiger. Ja, ja, ja. ja. Nu ga je even vast voor ja. naar 1967. Ja, ik ben zo wel. <laughs> dat snel. grote stappen door de geschiedenis heen. Okay. Maar dat, op zich heb je gelijk. Want dat, heeft wel, uh, dat was toen wel van invloed. En ja. op het moment zelf... Ja, ik denk... Uh, er gebeurde veel om hen heen natuurlijk. Dat was, uh, ja, tuurlijk, hè. Ze konden goed inspiratie putten uit dingen die... Uh, Gebeurde, denk ik. En uh, ze werden ook geprest, denk ik, om. Uh, uh, Beatles for Sale was de, ook een van. Oh nee, Hard Day's Night was de eerste. Ga ik nog weer. En is yeah. dat is daarvoor. Maar dat was een deadline. Want die film uit Ja, die Dus dan moesten Word ze ook in een korte sorry. tijd ja. nummers produceren. En dat, ja. dat, bleek, dat bleken ze te kunnen. Dus ja, ja vaak. vaak werken mensen onder grote druk goed klopt. en komt het ah, er uit. Ik denk dat ze ook wel een gigantische voorraad hadden, hoor. Ja, misschien een half nummertje daar, een daar wat uh, akkoordjes of zo. Ja, ze hadden wel uh, heel veel ervaring met, uh, klopt, met heel veel uh, ja, de, genres uh, ja. al spelen. Ja, zeker. Maar nog even terug naar uh, de invloeden, want je zegt het is uh, beïnvloed Rachel's. We weten ook hoe uh, Beatles zijn beïnvloed door oudere werk... Maar tijdens hun periode, uh, door wie zijn ze toen beïnvloed? De Beach Boys weet ik. Met Pet zijn ze natuurlijk een hele bekende. Andere artiesten dat jij weet, die hun echt tijdens hun carrière beïnvloed hebben. Bob Dylan is een ja, bekende. Bob Dylan is ook een goede. Ja, zeker. Nou, ik denk verder dat uh, in de studio heel veel uh, George Martin heel veel kon inbrengen met. met Klassieke muziek, maar ja, ook met het, ja. Ja, andere soorten orchestraties. Ja. Dat het daardoor zo divers ook werd. Ja. Ja. Ja, laten we even gauw gaan luisteren naar I Feel Fine uit 64. Waarbij je uh, You've got to hide your love away. Ja, want we hadden het over uh, de keuze van, van Lennon. Dacht ik dat moet een beetje doorsneden zijn ook uh, van zijn inspiratiebronnen. Um, You've got to hide your love away is natuurlijk uh, wat hij zelf zegt. Dat is gewoon een, zijn dille periode, zegt uh, Lennon over dit nummer. Okay. En yeah. uh, hij, hij vindt zichzelf in, in die tijd een soort chameleon beïnvloed door alles ja, wat er om hem heen gebeurt. Dus uh, noem Elvis. Hij zegt, als, als Elvis het kan, kan ik het ook. <lacht> en en uh, als Chuck Berry het kan, kan ik het ook. Ze hebben natuurlijk ook Chuck Berry gecoverd, ja. nummers. Nou, noem de Everly Brothers. Ja, dat ook, ja. Nou, ja. Words, words of Love, dat, dat, dat ja. kunnen ze gewoon. En uh, hij zegt, hetzelfde is met Dylan. Het, het is een beetje, het is eigenlijk al eerder begonnen op een... Dit is van uh, Help, maar op een LP Ere, Beatles for Sale, is hij al begonnen met zelfintrospectie, zoals I'm a Loser. Dat, ja, was, dat okay. was ook heel, heel nieuw, dat was geen boy-girl nummer. Nee. En het ging, niet, het ging puur over een stukje zelfappreciatie. Uh, uh, en hij uh, heeft dus veel, heel veel nummers geschreven in die stijl. En. Uh, ja, hij zegt, Dylan heeft mij geholpen om dit soort nummers te kunnen schrijven. Okay. Toen ik dat hoorde, dacht hij, ja, dat ga ik ja. ook proberen. En hij kon het, uh, door naar Dylan te luisteren, kon hij kennelijk dus ook dit soort dingen zijn, ja. produceren. Ja, dat hebben we wel vaker gezegd, hè? want ze hebben toen Bob Dylan ontmoet. En sinds de hebben, Beatles hebben Bob Dylan beïnvloed door gezegd, nou, muziek is ook heel belangrijk. Toen is hij ook een beetje toch, andere muziek gemaakt. En Bob Dylan heeft de Beatles beïnvloed door te zeggen, nou, de tekst is heel belangrijk. Ja, over, zingen uh, over uh, je eigen emoties ook. Ja, Here I Stand, Head in Hand. Hij is dus uh, behoorlijk down begint hij, uh, dit nummer. En uh, het is echt, nogmaals, echt in het uh, Ja, het, in het, het een ja. Here I Stand, Head in Hand. Turn my face to the wall If she's gone I can't go on Feeling two foot small Everywhere people stare Each and every day I can see them laugh at me And I Het volgende nummer, Norwegian Mood, was eigenlijk uit 1965. was een mijlpaalopname eigenlijk. Wat, dat was de eerste westerse popsong, pop waarin de sitar, India's uh, instrument, voorkwam eigenlijk. En er wordt gezegd dat John Lennon dat uh, idee voor het nummer kreeg tijdens een skivakantie met zijn vrouw Cynthia. In saint Moritz in de Zwitserse Alpen. Dat ze dat ook deden, hè? Oh, jij helpt natuurlijk wel, hè? Dat was ook in de sneeuw, hè? Ja, het gaat dus niet over overspel, volgens jou. Dat heb ik ook vaak gehoord. Ja. Ja, het, het nummer ging over een buitenechtelijke relatie die uh, Lennon destijds had. Nee. Terwijl Cynthia in de, de ski-hut moest wachten. Of ja, ik het ook, was ja. ze eigenlijk wel mee? Dat is verbaasd me, dat valt me ook mee. Ik dacht dat ja. zij uh, ja. daar helemaal niet uh, partnerdeel had. Nee. Want even Piet uh, Schotten uh, suggereerde dat de vrouw in kwestie een journaliste was. Mogelijk Marine Cleave, een goede vriendin van John Lennon. Dan weten we dat ook weer? Ja, hij zegt zelf, het ging over een affaire die ik had. Ik, hij was erg voorzichtig en paranoïde. Omdat ik niet wilde dat mijn vrouw Sint daarover wist, ja. Hè, dat er iets buiten het gezin speelde. Maar ja, dan is het toch moeilijk om daar een nummer over te schrijven. en toch uh, niet heel openhartig te zijn, nee. Het is heel dapper dat hij het uh, ja. onderwerp toch aansnijdt. Ja, nou, ik heb het er ook niet uh, uitgehaald, hoor. Ja, ik vind de tekst wel, wel heel bijzonder. En, uh, en uh, heel. Uh... Heel, uh, met veel wit, met veel humor geschreven. Ja, maar uh, geen overspel of zo. Ja, je mag blijven slapen of zo. Of, uh, en de volgende morgen wordt hij wakker, is het er al niet meer en zo. En, uh, ja. uh, dat is misschien het, ja. uh, het afzwakken dat... Uh, hè, dat hij het niet expliciet maakt, want dan was ja. hij natuurlijk, dan was hij natuurlijk het, het haasje geweest. Hij kan niet zeggen wat een fijne nacht heb ik met die vrouw doorgebracht. <laughs> dat heeft hij misschien wel. Ja. Dat zullen ja. we nooit uh, helemaal ja. weten, maar... Ik denk dat hij het mooi... Hij pakt het thema aan. Hij, hij beschrijft het wel, maar... Hij laat dus in het midden. Of hij suggereert dat er niks gebeurd is. Terwijl denk ik, ja, wacht eens even, Lennon. Maak, <lacht> maak dat je grootje wijs. Dat vind ik het leuk aan het nummer. Ja, ja, je kan er meer in zien, ja. Ja, ja. Natuurlijk van op uh, Rubbersol, staat verstaat het. Volgens mij ook wel een heel uh, belangrijk album geweest. Maar toen waren ze nog aan het optreden... Maar ik denk dat ze het wel een beetje gehad hadden toen in die tijd... en dat ze toch wat meer tijd hebben genomen, ja. Ja, ik weet niet. Uh, ze hebben dat, geloof ik, in, in, in, in een periode van vijf weken met, of en, op en af gemaakt. Ze hebben daar zo, wel een beetje tijd, tijd voor, ja. maar ook weer niet heel veel tijd. Toch in vijf weken, ja. Ja. ja. ja, ik denk dat ze het gigantisch druk hadden met het optreden... heen en weer reizen en zo, nummers schrijven... Ze konden niet uit de hotelkamers, want ja, ze worden overal herkend, dus het was uh, geen leuk tijd, denk ik, nee. Dus ze waren met z'n vieren, dat zal natuurlijk ook wel gescheeld hebben. Dat is ook wel belangrijk geweest, ja. Ja, daardoor uh, konden ze het volhouden, dat, ja. uh, dat ze met z'n vieren een beetje op elkaar af konden reageren. Ja. Ja. ja, maar het blijft een mooi nummer. Hier komt ie! Dan krijgen we It's Only Love. Welke uh, album is dat eigenlijk ook alweer? Dat is Help. Ook oh, Help, oké. Okay. Ja, ja het, het, ik, ik vind het een, uh, een heel mooi nummer. Het is een beetje um, dreamy, een beetje dromerig. Um, ik, weet of, ik weet niet of Paul McCartney hier nog een bijdrage aan heeft geleverd. Ik, okay. vind, het meer, ik vind het eigenlijk helemaal een, um, een Lennon nummer. Later heeft hij het wel uh, weer gedismist. Hij vond on, It's Only Love een, uh, gewoon een weg, weggooienummer. Een, okay. uh, een Rubbish, slecht. Je merkt ook waarop hij het zingt op een gegeven moment. dat hij het een beetje de draak steekt met de tekst. Op de wijze waarop hij het zingt. Dan denk je, ja, is hij nou serieus of niet? Maar het is een. Uh, ik denk dat geen fan is die dit geen mooi nummer vindt. John had er misschien een hekel aan, aan zelf... omdat het uh, wat meer van zijn menselijke kant, van zijn zachte kant, uh, liet yeah. zien. En zo zat hij niet in elkaar eigenlijk. Dat is heel belangrijk om te, om te weten. Want hij was natuurlijk een, een hele ingewikkelde persoonlijkheid. Uh, veel te zeggen het was een ontzettend narcistische persoonlijkheid. In het begin, uh, om wat te noemen, was hij was ook agressief in het begin. Het was natuurlijk echt een Liverpools... Uh, het is het een, een periode of zo was het ja, en ook Ja, en ook vechtpartijen in de uh, in Cavern. en uh, ja. ze zitten er dichtbij van kon je een, koe... <laughs> een klap krijgen of een vuistslag. Ja. Maar hij, uh, ja, dus dat wel een, uh, het is wel een, een heel complex iemand. Ook tegenover vrouwen. Later heeft hij daar spijt van gehad. Maar hij was in het begin, zegt hij zelf, dat die vrouwen heel slecht. Behandelde. Okay. Ja. En uh, was hij ook uh, gewelddadig. Dus naar na Cynthia, da, da, dat was allemaal niet zo netjes. Maar... Ja. Dus hij, hij, was, uh, hij had moeite om zijn zachte kant te laten zien. En okay. in dit nummer doet hij dat. Ja. En, uh... Hij heeft veel van dit soort nummers gemaakt, een beetje uh, echt liefdesnummers oh. en zo. Uh... Nou, toch vaak wel met een uh, donker of met een scherp of met een humoristisch kantje. Maar dat hij later toch veel, veel van die nummers heeft uh, uh, zij van, nou, eigenlijk was het niks. Ja, dat ging op en af bij hem. Uh, na de Beatle-periode heeft hij dus, afwisselend heeft hij heel slecht over die periode gesproken en, en mild. Dat ging bij hem op en neer. Waarschijnlijk kwam hij er zelf ook niet nee. helemaal uit. Nee. Maar... Het heeft hem tenslotte geen windeieren gelegd. Als je nagaat hoe hij woonde <laughs> uiteindelijk op Tittenhurst Castle. dat ja. was niet mis. En had een Rolls Royce. En, ja. uh, Heb je gelezen hoeveel Paul McCartney verdient? En hoeveel die heeft? Ja, dat is natuurlijk... Maar die leeft nu ook inmiddels alweer, pak uh, een ja. beetje? 82 oh? jaar of zo, 81 jaar. Ja. Die leeft dus al 45 jaar langer dan John Lennon. Hè? Oh ja, ja dan komt er een beetje geld naar je toe. Ja. Ja. 1980 is Lennon vermoord, december 1980. Ja. Get high when I see you go by. My, oh my, when you sigh, my, mind inside just flies. Butterflies, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I? fight Every night Just the sight of you makes nighttime bright Very bright Haven't I the right To make it up, girl It's only love and that is all Why should I feel the way I do It's only love and that is all, but it's so hard loving you, yes it's so hard loving you, loving you. I Am The Walrus uit 67. Wat ik net al zei, uh, tijdens de Beatles-periode heeft uh, John eigenlijk weinig op de piano gecomponeerd. I Am The Walrus is een van de weinigen waarop hij het wel gedaan heeft. Ja. Over de teksten uh, hoor je natuurlijk ook verhalen. Dat hij op een gegeven moment uh, uh, hoorde dat een schooljongen die moest teksten analyseren van de Beatles. Nou, dat vond hij maar niks. Dus ja, nou, laat ik maar eens een no-nonsense uh, een uh, tekst bedenken. En dan kunnen ze die gaan analyseren. En dat is natuurlijk een beetje op Lewis Carroll dat boek uh, gebaseerd, die teksten. Hij was natuurlijk altijd wel bedreven in, in, in, woorden, in een woordenbereik, Gewoon uh, bedenken en opschrijven. Ook door zijn eerdere boekjes die, die hij had, had gemaakt. Dat, wa, dat was gewoon puur wordplay. En ja. dat heeft hij bij een aantal nummers gedaan. Onder andere bij dit nummer. Uh, onzin opschrijven. Ja. Maar wel ja. um, de manier waarop alleen hij het kon. En op de witte album komt hij erop terug, hè? De, de Walrus is Paul. Ja, dat is ja, ja, een... dus humor, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ook mede door George Martin. Fantastisch nummer geworden. Ja, wat heeft George daarmee uh, van doen gehad? Nou, die heeft het georchestreerd. Er zit natuurlijk okay. En die heeft al die stemmen en die heeft het natuurlijk helemaal uh, opgepimd... En met geluiden en met fantastische... Uh, ja, de orkestratie, de productie. Toch op aanwijzing van John Lennon die zegt, nou ik wil toch wel uh, wat meer rumoer uh, eromheen of zo, of wat ook. Of uh, het moet zo klinken. Het zou ook nog eens na kunnen gaan. Het kan ja. ook zijn dat... Uh, uh, ik geloof dat George Martin daar gewoon met een, met een basistrek achtergelaten werd van ga, ga er maar mee aan de slag. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Het staat ook op de anthology, staat het uh, kaal dat uh, Lennon het op, op de piano okay. speelt. Ja. Elektrisch piano met... Met drum, alleen met Ringo. Oh. Klinkt ook meteen al heel erg goed. Ja? Ik kan horen dat het een nummer uh, potentie heeft, maar ik denk dat George Martin daar heel veel uren in heeft zitten. Ja? Okay. ja? kunnen we ook horen omdat je het zo gaat draaien. Ja. Ik vertelde net van die uh, YouTube-filmpje over Sarge Peppers, maar toen heb ik eigenlijk ook voor het eerst gerealiseerd dat uh, het afwerken, het, uh, het mixen, dat ze dat ook niet zelf deden eigenlijk, hè? Wat je zegt, ja, kijk, we hebben het nummer opgenomen, nou is jullie werk of zo. Dus het mixen, daar waren ze volgens mij niet echt bij betrokken. Nee, geloof ik ook niet. Nee. Zeker in het beginperiode niet, hè? later misschien wel, maar in het begin. Uh, en dan ja. helemaal niet met stereomixen. Dit als de monomix klaar was, werd er na de hand toch ja, ja. een stereomix ja, van gemaakt. Ja, ja. ja die eerste platen hoor je links de bas, rechts <laughs> de ritmegitaar of zo. Ja, dat vind ik dat heel, mooi. Dat krijg ja, heel, heel mooi. Daar kreeg je een heel mooi dynamisch beeld van. Dat was inderdaad niet uh, gestoord. Nee. nee, dat klopt. Ja. Maar vind je dat niet op zich ook een, uh, wel iets hebben? Dat, uh, dat ze die instrumenten en ook de zangpartijen... vind ik wel, ...een heel wel, ja. erg verschillende ja. plek gaven. Ja. En in stereo hoor je dat ja. dan weer... juist ja, klopt, heel erg ja. Ja. uit elkaar getrokken. Dat, dat ja, maar met onze radio over de Beatles... Hè, van twee weken terug zo zei zij en Nienke dat het beeld ook heel belangrijk is hè? waar je wat neerzet of zo hè? Mm -hmm. en dat, uh, dat je blijkbaar toch kan horen nou het zit wat meer achter in je hoofd of zo uh, zeker als je koptelefoons opzet en dat het heel belangrijk is waar je uh, instrumenten neerzet ja wat zij als zij studeert natuurlijk muzikologie. dus zat er al een ja. mooi verhaal over hè ja, een heel mooi verhaal over ja. Ja. Ja. ja dus dan spreken ze het een beetje tegen ja het was natuurlijk ook een beetje simpel maar vier sporen dus ja Zit de bars maar links. Maar inderdaad, je kan kon het, het heel goed horen ja, op hun mono. Op. Het is heel keurig uit elkaar gehaald. Ja. Ja. Of juist op de stereo, dat het uit elkaar getrokken is. Want mono hoor je toch... Ja, misschien op de, eerste, op de eerste stereoplaat, ja, uh, quasi-stereo. Gewoon mono uit elkaar getrokken. ja. ja. zou eens moeten kijken. Ja. De eerste stereo was, ja, was al help, geloof ik. Hè? Of weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet alleen nog dat ik Sargent Peppers heb ik, uh, in een mono-versie gekocht. Ja. Gek genoeg. Lennon zei: Peppers moet je in mono horen. Ja? Ja. Oké. Okay. Je kan ook een hele box kopen tegenwoordig van Beatle muziek in mono. Ja, de, ja, de alledige tijd. Dat is, uh, ja, oké. Okay. Ja, dat is een mooie box. Ja? Ja, heel mooi. Oké. Okay. Maar in mono is toch, ja, toch zonde? Volgens mij raak je toch zeker met Pep, Raak je toch wat kwijt als je het niet uh, stereo hoort. Denk ik. Nou, dat zij eens naast naast elkaar moeten. Uh, ja, ja ze moeten horen inderdaad. Uh, ja, ja. ja. Klonk, Het klonk mono. Uh, ja, doordat John Martens een goede producer was, klonk wel heel erg goed al meteen. Ja. Alleen het klankbeeld is iets anders met, met stereo. Ja. krijgen we het, uh, het andere mooie nummer, Dr. Roberts. Ja, Dr. Roberts gaat niet over een uh, bestaand figuur. Hoewel er natuurlijk wel uh, voorbeelden zijn dat er wel bestaande figuren het onderwerp zijn. Maar volgens Lennon dat er altijd wel figuren om hen heen cirkelden die van alles aanboden, uh, okay. uh, Pillen ja. en drugs en allerlei onzin. Um, dat was... Um, ja, in... Of de Roadies deden het. Die waren natuurlijk ook altijd. Ik ja, ja. heb het verhaal van ja, ja. uh, Mel Evans ja. gelezen. Mel zeker, ja. Maar. Uh, of ja, mensen die. Uh, die gewoon zich als, uh, als dealer presenteerden. Maar dit was een soort. gefantaseerde Dr. Robert. En. Uh, ja, een soort parodie toch. En. Uh, ik weet niet of het een beetje. Uh, een soort. Een soort sarcasme is in de tekst. Ik geloof het niet, hè? Nee, ik denk het ook Be niet. Be My Friends. Nee. Maar, um, ja, een heerlijke. rechterzee Beatle-compositie. Ja, snel, hard. Ja. ja. Dus nog, ja, resumerend: Dr. Robert, de eerste. beatle nummer met de expliciete referentie. verwijzing naar drugs. Oké. Okay. Ja. Eindelijk. Het werd, op, toen het uitgebracht werd, niet opgemerkt, denk ik, door niemand. Nee, nee. Maar het is wel. Uh, ...heel duidelijk ook naderhand door hand ook, ook toegegeven. Goed, dan gaan we tot het uh, nieuws en de reclame van 9 uur. Dr. Roberts draaien. Tot zo. We hebben nog wat tijd over in het eerste uur en daarom nu het nummer, wat de inspiratiebron voor I feel fine is geweest. Read Charles met What I Say.